12 uur. 12 Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Traangas ingezet tegen betogers Bahrein. Human Rights Watch meldt meer dan 80 doden in grimmig Libië. En politiekorpsen die willen af van het papieren rijbewijs. Het weer het is bewolkt en er staat een koude wind uit het oosten. In het zuiden wordt het 5 graden, in het noorden ongeveer 2. Aan het eind van de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen.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 De koning wil zo een eind maken aan de protesten... maar de oppositie eist dat de regering eerst aftreedt... en het leger zich van de straten terugtrekt. Sinds maandag zijn bij anti-regeringsdemonstraties in Bahrein zeker zes mensen om het leven gekomen en honderden mensen raakten gewond. En na tien dagen van protest in Jemen... zijn de veiligheidstroepen verdwenen uit de straten van de havenstad Aden. Inwoners zeggen dat de regeringsgebouwen worden geplunderd... en in brand worden gestoken... In de hoofdstad Sana'a lopen honderden mensen mee in een protestmars van de universiteit naar het ministerie van Justitie. In Libië daar wordt de situatie nu snel grimmiger. Vele tientallen doden zouden de afgelopen dagen zijn gevallen, vooral in het oosten van het land. Maar toch treedt het leger niet als één man op tegen de anti kadhafi demonstranten En dat hoort ook de Nederlandse ambassadeur Gerard Steegs in Tripoli van zijn EU-collega in Benghazi.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 Er gaan nog meer geruchten, namelijk dat het strijdtoneel zich aan het verplaatsen is naar Tripoli. Steegs heeft nog geen grote onrust waargenomen, maar bevestigt dat het ook in de hoofdstad broeit. Um, ik heb gisteren wel gezien dat er enorm veel, vaak heel gevaarlijk rijdende Gaddafi supporters... met vlaggen uit auto's en, en schanderend uh, door de stad rijden...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 Ambassadeur Gerard Steegs dus in Tripoli. En op dit moment zit hij in een spoedberaad met zijn EU-collega's in Libië... ten einde een beter beeld te krijgen van de situatie in het land. Afhankelijk van de uitkomst van het overleg... wordt er contact opgenomen met de Nederlanders in Libië. Het zijn er een, ongeveer een kleine 200. Zo'n 400 reizigers van de Thalys van Amsterdam naar Parijs... zijn gisteravond in Brussel-Zuid gestrand. Ze moesten de nacht doorbrengen in de Thalys...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 Een aantal ministeries onderzoekt de fraudegevoeligheid van het oude rijbewijs. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt gekeken naar de mogelijkheid... om het roze papiertje versneld te vervangen. Aanleiding zijn recente fraudegevallen. Een bende van ruim 60 man slaagde erin om tal van zakelijke bankrekeningen te plunderen... door een vervals papieren rijbewijs voor de identificatie te gebruiken. De daders komen binnenkort voor de rechter. Het papieren rijbewijs werd in 2006 vervangen door een pasje op creditcard-formaat... Er zijn nog zo'n 3,5 miljoen rijbewijzen in omloop... en het laatste verloopt in 2016. Banken zijn inmiddels extra alert op fraude met de ouderijbewijzen. Ze vragen bijvoorbeeld ook om iemands pinpas. En verder kijken de banken of het juridisch mogelijk is... om het ouderijbewijs te weigeren als geldig identificatiemiddel. Camera's in de taxi waren er al, maar nu zitten ze in Rotterdam ook op de taxi. En op die manier wil de Rotterdamse taxicentrale... geweld buiten de taxi terugdringen. Vorig jaar werden chauffeurs van die centrale tien keer beroofd. De helft van de berovingen vond plaats buiten de taxi. Henrik Willem-Hofs doet verslag. De avond valt in Rotterdam. Taxichauffeur Tom Jonker van de RTC. Dit is niet de meest veilige tijd om te rijden, s'avonds en s'nachts. We loeren natuurlijk wel het gevaar eh, zo links en rechts. Niet alleen het gevaar van eh, plotseling, eh, aankomend verkeer... maar ook van eh, de klanten die je meeneemt. En de klanten die mee willen met je. Of een uh, taxi bestellen. En waar, dan, uh, waar je buiten de auto uh, staat en dan uh, ja, ineens een bestel op je hoofd krijgt. Gebeurt dat vaak? En het afgelopen jaar is dat vijf keer gebeurd. Buiten de taxi. En ook nog een paar uh, gevalletjes uh, in de taxi. Maar het verplaatst zich eigenlijk van, van binnen naar buiten tegenwoordig. Zo'n acht jaar geleden, na een aantal ernstige incidenten... en ook de moord op een taxichauffeur... bevestigde de Rotterdamse taxicentrale in alle taxis camera's. Maar nu, acht jaar later, is dat niet genoeg, zegt Sjaak de Winter. We hebben gezien dat die camera's eh, die wij toen geïnstalleerd hebben... in de taxi best goed hebben geholpen. Maar op een bepaald moment eh, zagen we helaas dat de trend zich ging verplaatsen. Dat de chauffeurs soms buiten hun wagen werden gelokt naar adressen... en dat ze daar beroofd werden. En daarom zit er nu bij het bekende bordje taxi ook aan weerszijde camera's? Ja, dat klopt. Dus zowel links als rechts van de taxi kunnen we zien van uh, mensen die zich uh, aandienen. Of men, maar dan gaat het vooral natuurlijk om de mensen die wat uh, kwaads in de zin hebben. Die kunnen later op de gevoelige plaat worden vastgelegd. Die dus uh, door... die camera's die zien ons nu ook? Ook ja. als ik een stukje wegloop? Ja, inderdaad. Maar dat moet natuurlijk grenzen hebben. Dan krijg je natuurlijk het privacy-aspect. Maar we kunnen ze goed in beeld brengen. Ja. In een kantoortje van de Rotterdamse taxicentrale staat een computer. En daarop kun je de beelden afkijken. Dan zie je bovenin een uh, groot horizontaal vlak waar je de camera in de taxi ziet. En beneden twee bijna vierkante vlakjes waarbij je de linker- en de rechterzijde rondom de taxi ziet. En dan kan je toch wel behoorlijk ver kijken. Zo'n 10, 20, 30 meter. Alles is goed te zien. En de beelden worden er eigenlijk alleen maar uitgehaald... als er echt iets gebeurd is tijdens de taxisrit. Anders worden er gewoon weer nieuwe beelden overheen geschreven. Vaak zijn het toch gekende criminelen, laat ik het zo maar zeggen. En ja, die worden herkend. Die moeten dan binnen twee maanden voor het hekje komen bij de rechter. Daar hebben we afspraken over in Rotterdam met het OM en met de politie. Daar zijn we succesvol in. Opsporing verzocht, is ook een paar keer ingeschakeld. We hebben menig succesje al gescoord. Denkt u dat die camera's op het dak dat die gaan helpen? Uh, de verwachting is van wel en ik hoop het ook. En eigenlijk zou ik wel kunnen zeggen, van, uh, ik weet het wel zeker. Want uh, als je in de, in de stad al kijkt en bij benzinepompen, daar zijn de overvallen toch ook wel... Ja, ze vinden wel plaats, maar toch ook wel veel minder. En ik denk dat het best een afschrikkend middel is. En zeker als het uh, goed bekend is bij het publiek, dan zal het uh, zeker, uh, zeker de, de, het aantal overvallen doen afnemen.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 Meestal hebben ze het gemunt op vrachtschepen, maar af en toe worden ook jachten gekaapt. In de Zuid-Franse stad Avignon is dus een klant van de Franse hamburgerketen Kwik overleden aan een voedselvergiftiging. De jongen van 14 overleed op 22 januari na het eten van een paar hamburgers. Een onderzoek heeft nu uitgewezen dat in het vlees de Staphylococcus bacterie zat. En die is bij verminderde weerstand dodelijk. Acht andere klanten bleken ook besmet te zijn zonder dat het voor hen ernstige gevolgen had. Hamburger restaurant in Avignon werd na de dood van de jongen gesloten. Quik heeft inmiddels de samenwerking met de exploitant opgezegd. Verkeersinformatie bij de AWB Jolanda van der Velden. Eh, we gaan eerst even kijken naar de buitenlandse wegen, Jolanda. Hoe is het daar? Als je op weg bent naar Frankrijk, dan heb je zeker wat vertraging te verwachten. Een stukje vanaf Lyon richting Franse Alpen. Zeg maar de route A43 richting chambry alberville daar is nu over 20 kilometer langzaam rijden bij Nantua. En dan iets verderop bij de tunnel van Dulle. Ook nog zo'n 10 kilometer file. Ga je wat verder via de N90 bij Moutier heb je ook wat vertraging. Ook komen er al wat wintersporters terug uit Frankrijk. Die zijn bij elkaar goed voor zo'n 17 kilometer. Maar de meeste vertraging zit vandaag toch in Zuid-Duitsland. Daar zitten echt lange files tussen... De route München-Saltburg is zo goed voor zo'n 30 kilometer file... tot aan het knooppunt Intal. Als je dan verder Oostenrijk ingaat, is het bij de grensovergang... en kieversvelden eigenlijk in beide richtingen vertragen. En ook op de A99, de ring van München... daar kom je files tegen van 5 tot 9 kilometer in beide richtingen. Uh, verder in Oostenrijk zelf, op de route Salzburg-Villig... die is altijd in de zomer echt goed voor files van wel 30 kilometer file. Zit er nu niet in, wel beide richtingen langsgebreiden... tussen Salzburg en Pongau. Inderdaad dat na een uurtje of twee, drie vanmiddag behoorlijk gaat afnemen. Weet je toevallig of ook de weersomstandigheden hierbij een rol spelen? Of is nee, het echt, die zijn uh, best uh, gunstig. Okay. Uh, Inderdaad is het allemaal helder. Uh, wanneer je wat hoger opkomt, dan heb je af en toe wat last... van laaghangende bewolking en mist. En uh, De drukte op de Nederlandse wegen, is die er ook? Of? Die valt reuze mee. Net hadden we nog even een aanrijding op de A10-de ringen van zuid van Amsterdam. Dat is allemaal weer van de baan. Enige waar nu wat vertraging is bij de spoorwegen. Dus uh, Almere, Oostvaarders en Weesp, dat is meer dan een uur vertraging. Heeft te maken met een kapotte trein. Daardoor rijden daar geen treinen. AWB Jolanda van de Velde. En dan nog een keer de hoofdpunten. Het leger heeft vanochtend in Bahrein de opdracht gekregen zich terug te trekken. Maar er worden nog altijd confrontaties gemeld tussen betogers en ordentroepen. Ook in Libië is de sfeer nog altijd grimmig. Volgens Human Rights Watch zijn de afgelopen dagen bij protesten... meer dan 80 mensen omgekomen. En politiekorpsen die willen af van het papieren rijbewijs. Het roze papiertje zou erg fraudegevoelig zijn. Een aantal ministeries onderzoekt nu of het vervroegd kan worden vervangen. En dat was het, het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Argos van de VARA en VPRO. Geen kernenergie...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 Max van Wezel. Ik wens u een uh, hele goede zaterdagmiddag. Welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Met twee onderwerpen vandaag. Straks, waarom leverde Nederland wapens aan Arabische dictators... als Hosni Mubarak en koning Ibn al Khalifa van Bahrein? Maar eerst de vrachtwagenchauffeurs op de Nederlandse wegen... Ik wil de oude Europese dienstenrichtlijn in ere herstellen... zei premier Rutte eind vorige maand op een persconferentie in Brussel. Die zogenaamde Bolkesteinrichtlijn houdt in... dat vrachtwagenchauffeurs of loodgieters... die in hun eigen land over de vereiste papieren beschikken... overal binnen de Europese gemeenschap aan de slag moeten kunnen. En dat tegen de lagere lonen die in hun eigen land gelden. Een open uitnodiging dus aan vrachtwagenchauffeurs of loodgieters uit bijvoorbeeld Polen om hier te komen werken. En als ze de klus dan geklaard hebben, staan inmiddels nog veel goedkopere Bulgaren en Roemenen klaar om de boel over te nemen. En dan sturen we de werkloze Polen weer naar huis terug. Althans, als het naar minister Kamp van Sociale Zaken ligt, want die sprak zich daar deze week over uit. Op dit moment is die zogeheten liberalisering van de dienstensector... aan banden gelegd door Europese regelgeving. Dat geldt ook voor de transportsector. Maar zouden die regels ook wel worden nageleefd? De Vlam in de Pijp, luister naar een reportage van Gerard Leenders. We rijden dus nu dus richting Rotterdam... Richting de Europort. En dan gaan we even bij de firma Kobolfred op de parken kijken of daar Poolse chauffeurs staan die het binnenlands transport doet in verband met de cabotagewerk. Ja, vrachtwagens die een Nederlandse oplegger hebben en een trekker uit het buitenland tevoren. Ja, een, een trekker met een buitenlands kenteken en die met een Nederlandse oplegger binnenlands vervoer doet in Nederland. Wat is er mis mee? Ja, nou, wat er dus mis mee is dat ze voor, voor zulke prijzen rijden, voor zulke lage tarieven kunnen rijden, omdat ze al een veel lager inkomen hebben, voor veel lager salaris hebben. Maar hoeveel moet ik dan denken? Uh, nou, je moet dus denken dat een Nederlandse chauffeur die hebt gemiddeld een 2.2300 euro. Uh, inclusief de overuren, inclusief de vergoeding. Ja. En voor een chauffeur moet je 1000 uh, euro rekenen. Dus, dus daar zit dus al een gat in van, van 1300. Dus uh, ze kunnen het veel en veel goedkoper de kilometerprijs rijden... Uh, waar Nederlandse bedrijven fors voor moeten betalen. Met oud-vrachtwagenchauffeur en CNV-kaderlid Theo Nuiten goedmoedige man met de lichaamsbouw van een typische chauffeur, gaan we in de Rotterdamse haven op zoek naar vrachtwagens met een Oost-Europees kenteken. Daar is van alles mee aan de hand. Bijvoorbeeld als het gaat om cabotage. Cabotage is het vervoeren van goederen tussen twee locaties in één land door een bedrijf uit een ander land. In principe zou dus een Poolse vrachtwagen een lading Limburgse Vlaaien van Maastricht naar Groningen mogen brengen. Maar een Europese verordening legt die cabotage wel aan banden. Een vrachtwagen uit Oost-Europa mag niet meer dan drie transporten per week... in een ander Europees land uitvoeren. Die regel wordt in Nederland veelvuldig overtreden, meent Theo Nuiten. En dat bedreigt de toekomst van de Nederlandse vrachtwagenchauffeur... op de binnenlandse markt. Want Polen zijn meer dan de helft goedkoper dan de Nederlanders. En de twee belangrijkste brancheorganisaties doen daar volgens Nuiten niets tegen. Maar nou vraag ik het aan EVO, aan TLM. En die zeggen, ja, er is niks aan de hand. Ja, die, die hebben dus allemaal boterham hoofd, Want uh, die zijn dus bezig om het hele Nederlandse transportbedrijf, uh, transportsector, op termijn uh, zo te vormen. Uh, dat er een minimale aan kosten is en de maximale inkomsten. Het rommelt al jaren in de bedrijfstak van het beroepsgoederenvervoer met 120.000 chauffeurs, onder mannen de grootste beroepsgroep in Nederland. Het begon in 2004, toen de grenzen van de EU-landen... werden opengesteld voor de nieuwe Oost-Europese lidstaten... waaronder Hongarije, Tsjechië en Polen. In mei 2010 legde Brussel met de cabotageregeling... de liberalisering enigszins aan banden... Maar wordt de naleving van het Europese besluit wel gecontroleerd? Bijvoorbeeld door het Korps Landelijke Politiedienst. Het is heel erg lastig te controleren dat dat, dat gebeurt. En. als wij het dan niet kunnen controleren, hoe kan iemand anders het dan controleren? De grote verladers- en vervoerdersorganisaties in Nederland, EVO en TLN, zouden liever een vrije cabotage, een volledige openstelling van de Europese markt zien. Ze kunnen dan veel meer ritten in het buitenland maken. Bovendien kunnen zij dan onbeperkt gebruik maken van goedkope Oost-Europese chauffeurs. Je kunt je voorstellen dat in een Europa met open grenzen ook ondernemers van die open grenzen moeten kunnen profiteren. En dat er in feite cabotage zeer bijdraagt aan efficiënt vervoer. En daarnaast zeer bijdraagt aan het tegengaan van legerijden, oftewel ook het milieu, zeer dient. Aldus Alexander Sackers voorzitter van Transport en Logistiek Nederland, TLN. Maar wat zou die liberalisering betekenen... voor de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs? En voor de werkgelegenheid in Nederland? We gaan op onderzoek uit. En dwalen rond in de haven van Rotterdam. We rijden door de veengebieden van Groningen en Drenthe. En we lopen mee bij een verkeerscontrole... van het Korps Landelijke Politiediensten. Argos, over lage loonkosten, uitbuiting en... Bedreigingen voor de Nederlandse vrachtwagenchauffeur. Als je dus ziet dat de Poolse bedrijven die vroeger 10% van het internationaal goederenvervoer hadden... ik meen het mijn hoofd vandaan dat ze nu 57% hadden, hebben en ze zijn koploper binnen Europa. Dus ze hebben wel degelijk de markt overgenomen. En de Nederlandse transporteur, zeg maar, die kleinere transporteur... die ook heel veel binnen Europa aan goederenvervoer deed... vroeger, als ik een hazeldonk stond, stekte dus het de moord van de gele platen... die naar het buitenland gingen, maar ook aan Venlo. En nu moet je ze zoeken. Dus het heeft wel degelijk een enorme impact gehad. En het is echt waar, we zijn een heel groot deel van de markt gewoon bot weg. Kwijt. Klaas de Waard, voorzitter van de vereniging Eigen Rijders. Sinds de openstelling van de grenzen voor Oost-Europese transportondernemers in 2004 zie je op de Nederlandse snelwegen steeds vaker een trekker met een Pools, Lets, Litouws of Tsjechisch kenteken rijden. Zij zijn goedkoop en hebben daarom een groot deel van het internationaal vervoer overgenomen. Maar als je goed kijkt hangt er achter die truck met een Oost-Europese kenteken vaak een Nederlandse oplegger. Edwin Atema van FNV Bondgenoten. Wat we vanuit Nederland hebben gezien, is dat een boel uh, Nederlandse transporteurs feitelijk uh, daar alleen actief werden om de loonkosten te drukken. Hoe dan? Um, er werd een pasbus opgericht met 100 man personeel die kwamen feitelijk hier te werken. Tegen pasvoorwaarden. voorwaarden. Dat leidde volgens de bonden tot oneerlijke concurrentie. Kleine bedrijven gingen failliet en Nederlandse chauffeurs werden ontslagen en ingeruild voor de veel goedkopere Oost-Europese chauffeurs. In 2011 hebben de slimme praktijken van de transportondernemingen zich alleen maar uitgebreid. Tot landen als Bulgarije en Roemenië. En nu dreigt ook het binnenlandse goederenvervoer te worden overgenomen door Oost-Europeanen. Sinds 14 mei 2010 is de vrije cabotage aan banden gelegd. Maar volgens de Vereniging van Eigen Rijders en volgens Edwin Atema van het FNV wordt deze regel stelselmatig overtreden. Het Nederlandse transportbedrijf heeft een vestiging in, in Praag. Uh, wat 100 vrachtwagens heeft en hier gewoon uh, werkt. Mm -hmm. En die rijden hier in Die, die rijden hier in Nederland met buitenlands kentekende voertuigen. Uh, die voldoen niet aan de Nederlandse opleidingseisen. Uh, worden juridisch gewoon uitgebuit. Die krijgen ver beneden het minimumloon. Uh, uh, staan gewoon te koken op parkeerplaatsen uh, in, in de regen. En we hebben geen faciliteiten. We krijgen daarmee, creëren daarmee uh, de witte slavernij. Echt een werkende onderklasse. waar niemand wat aan heeft. In Atema, eh, FNV, Pondgenoten. Waar gaan wij nu heen? Uh, we hebben nu een afspraak in Emmen uh, bij een chauffeur thuis. Uh, die rijdt bij een, uh, nou, wel een klein transportbedrijfje met zo'n 30 vrachtwagens. Daar hebben ze uh, Loaagse chauffeurs uh, sinds kort. En er is nu uh, voor zes Nederlandse chauffeurs uh, ontslag aangevraagd. En we gaan vandaag even de boer op om te kijken hoe dat, uh, hoe dat allemaal zit. Hoe we, daar, hoe we dat moeten duiden. Het vermoeden bestaat hier dat er in Tsjechië en Slowakije in beide landen gewoon postbusbedrijven zijn. Waar feitelijk niks gebeurt. En de mensen die buitenlandse chauffeurs die rijden hier op Nederlandse vrachtwagens. Daar is in het begin helemaal niks mis mee, maar in dit geval hebben we het vermoeden, we horen van de chauffeurs, dat ze maar 500 euro in de maand verdienen. En dat kan natuurlijk niet. Het is gewoon de nieuwe VOC-mentaliteit. We richten ergens een brievenbus in. Ik zet het naar mensen op de loonlijst en die halen we hier naartoe met een vliegtuig of met een bestelbusje. En hier uh, doen ze exact hetzelfde werk als de Nederlandse chauffeurs. Alleen ze verdienen uh, nou, in dit geval denk ik een kwart van wat de Nederlanders verdienen. Een van de zes chauffeurs bij wie ontslag is aangevraagd wil ons anoniem te woord staan. We zitten op een zaterdagmorgen bij hem thuis, met twee kinderen op de achtergrond. Kun je vertellen wat er aan de hand is? Er is ontslag voor mij aangevraagd, eh, zodat ik eh, moet vertrekken. Yes. En mijn werkgever heeft meerdere Slovaakse chauffeurs in dienst. en Die zijn dan uh, wat voordeliger. En hoe werkt dat dan? Nou, die mannen die worden overgevlogen en worden dan met een bus opgehaald naar Emmen. En uh, vanaf daar gaan ze verder op, uh, op Nederlandse auto's. En Wat bespaart dat uh, de werkgever? Uh, wat het hem exact bespaart weet ik niet. Maar ik weet dat die mannen uh, voor 500 euro in, uh, in de drie weken werken. 500 euro? Ja. En u staat daar tegenover met hoeveel? Ja, 23, honderd in de vier weken. Ik ben werkgever en ik wil zoveel mogelijk kosten besparen. Dus ja, waarom zou ik dat niet doen? Ik doe niks verkeerd. Ja, ben ik niet helemaal mee eens. Een Nederlandse chauffeur uh, vind ik is beter geschold en, en, en dat soort dingen. Plus, uh, wij zijn altijd wel op tijd. En uh, die mannen die, uh, en dat merk je ook bij ons op het bedrijf, ook spoedrit, uh, wordt door ons gedaan. En uh, de ritjes van uh, langzaal zijn leven, zeg maar, waar geen tijdsdruk en geen, uh, geen dat soort dingen, dat, uh, dat wordt door de Slowaken gedaan. U heeft een slag aangezegd, uh, u heeft dat aangekaart, dat weten ze op het bedrijf. Wat heeft dat voor consequenties gehad? Nou, pesterijen, uh, moeilijk doen, uh, auto's inleveren. Uh... Auto's inleveren? Ja, nou ja, goed, wij, wij rijden normaal gesproken, rijdt een chauffeur op een, uh, op een vaste auto. En, uh, en nu ben ik springer geworden en uh, rijdt de Slovaken maar naar het de... dal. En springen betekent dat u gewoon elke keer een andere vrachtwagen krijgt? Inderdaad. De voorzitter van Transport en Logistiek Nederland, Alexander Sackers, kijkt niet zo op van dit soort voorbeelden. Uh, kijk, als, als je kijkt naar de omstandigheden waar zij vandaan komen... of het naar Hongarije, Polen of Roemenië of wat dan nou ook is... dan zijn dat loonniveaus die naar hun omstandigheden in hun land... als redelijk gezien worden daar. Um, zij wonen in principe in Hongarije of Roemenië of Polen, enig Oost-Europees land. Dat is dan de maatstaf, ook die voor hun leven geldt. En dat is niet redelijk om te zeggen: nee, nou ga ik de maatstaven zoals wij in Nederland die door de Eeuwen heen, met, uh, of door de eeuwen, door de jaren heen, met CAO uh, zaken en zo hebben geregeld, uh, voor onze Nederlandse chauffeurs. Ik vind het niet redelijk om, dat, om die vergelijking zo te maken. Wat ik constateer is dat de Nederlandse ondernemer, transportondernemer... Euh, dat genoodzaakt is om een redelijk deel buitenlandse chauffeurs in dienst te gaan nemen. En dat betekent dat het begrijpelijk is dat hij ook de mogelijkheden die er zijn, dat hij die, die benut. Het is een uitleg die ook het kabinet Rutte voorstaat. De minister-president haalde vorige maand, op 25 januari... in Brussel weer de Bolkestein-richtlijn van Stal. Iedere ingezetene in Europa mag in elk ander Europees land werken... maar dan wel betaald naar het loon dat geldt in het land van herkomst. Ik geloof echt dat diensten onderdeel moeten zijn van de Europese markt. Zoals neergelegd in de oorspronkelijke dienstenrichtlijn. I would like to it and... Ik wil die richtlijn in ere herstellen en ervoor vechten en onderhandelen. Zodat zoveel mogelijk landen de originele dienstenrichtlijn gaan steunen. Nou, hier zitten we bij de Welplaatweg naar het havengebied. Ja. En dan hebben we hier het restaurant De Punt. En daar staan, in het over het algemeen, staan er altijd enorm veel uh, ja, buitenlandse auto's te wachten voor een volop de dracht. Mm -hmm. Hier hebben we dus een bal die staat waarschijnlijk van chauffeurs te wisselen. Dus ik denk dat we even hier even moeten stoppen. Ja. Dan kunnen we even kijken wat hier aan de hand is. Het gordijn is een dicht. Oh. Yes. Maar ik, we kunnen wel even uitstoppen. We kunnen wel even kijken. Een ander fenomeen waarbij de goedkope Oost-Europeaan betrokken is, is het zogenaamde omkoppelen. De vracht die wordt geladen bijvoorbeeld, eh, ik noem maar even een voorbeeld, we staan hier nu bij de ESO. Eh, er moeten vracht eh, gevaarlijke stoffen geladen worden, die valt onder het ADR. Eh, dat is het eh, Gevaarlijke Stoffenwetregeling. Dan wordt er een Nederlandse chauffeur naar het bedrijf toe gestuurd en die laat die vracht. Dan zet hij hij ze dus op een bepaalde plek weer neer als hij geladen is. En dan komt er een pulse. Chauffeur die eigenlijk niet zou toegelaten worden op het bedrijventrein van de desbetreffende firma, maar dus geladen is. Ja, omdat de de hij de veiligheid niet kan lezen, of het niet begrijpt, of dat er taalproblemen zijn, of dat hij niet de juiste papieren heeft. En die gaat dus verder met de oplegger, uh, tankwagen of wat je uh, wat, wat je ook maar kan bedenken. En waarom gebeurt dat dan? Nou, dat heeft al te maken met, uh, met het kostenplaatje van, uh, van de chauffeur. Botlek, Rotterdam, en ik sta voor uh, eetcafé de Botlekbrug, waar ik een afspraak heb met Loek Koenders van chauffeurstoekomst.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent Loek Koenders? Ik ben uh, Loek Koenders, ja. Loek Koenders is woordvoerder van chauffeurstoekomst.nl, een clubje chauffeurs dat zich onder het motto Samen staan we sterk inzet voor de belangen van de Nederlandse vrachtwagenchauffeur. Het hele probleem waar ik een probleem mee heb... en ik denk de meeste van mijn collega's... en waar eigenlijk iedereen in Nederland een probleem mee zou moeten hebben... is dat er gewoon geconcureerd wordt op arbeidsvoorwaarden. Kijk, heel simpel, die auto is even duur voor iedereen. De gasolie is even duur, uh, de tolcollect in Duitsland, het eurovinjet... dat zijn allemaal vaste kosten die moeten betaald worden. Alleen die vent die achter het stuur zit, daar kan je brommelen natuurlijk. Nou, en, en daar heb ik problemen mee. Waarom? Omdat ik daar de uitwassen van zie dat de dus mensen gewoon uitgebuit worden. Dat het pure slavernij is. En dat is natuurlijk ook een stukje eigenbelang. Want mijn arbeidsplaats die komt natuurlijk ook hierdoor komt behoorlijk in de knel natuurlijk. En als het nou zo is dat die mensen ook op een fatsoenlijke wijze worden betaald. Maar dat is het verhaal niet. Die mensen die worden gewoon in verhouding met ons uitgebuit. Die worden, ja, dat, wij leven hier in Nederland in een sociaal-maatschappelijk land. Wij hebben bepaalde criteria gesteld waarin wij dus willen functioneren. Uh, daar hebben we vakbonden voor, daar hebben we sociale wetten voor. Nou, noem het maar op. We staan overal als het beste jongetje in de klas vooraan. En dan spreken wij over beroepsgoederenvervoer. En uh, ja, dan worden mensen gewoon als vullers behandeld. Nou, dat, daar heb ik hele grote moeite mee. werken, maar geen geld krijgen. Het overkomt de vrachtwagenchauffeurs die werken voor Eurocargo in Emmerkompaskum. Tientallen truckers uit Nederland, Duitsland en Polen zijn slachtoffer geworden... van de praktijken van de eigenaar Jan Ab. De vakbonden hebben namens de chauffeurs inmiddels beslag laten leggen... op alle bankrekeningen van Eurocargo en de opdrachtgevers. Een fragment uit 1Vandaag, van 21 juni vorig jaar. Met Edwin Atema van FNV Bondgenoten gaan we kijken hoe het bedrijf er nu voor staat. Uh, nou, we staan hier bij het uh, bedrijf Eurocargo in Emelkompaskum. Uh, nou, hier wordt gereden met Nederlandse vergunningen weer. Eerder had er, was er een postbusfirma hier een paar kilometer over de grens. Er waren Duitsers in dienst, die verdienen uh, 1000 euro netto in de vier weken. En nu zijn het uh, dat bedrijf is fiet, gaan, nu wordt gewerkt met Polen, die rijden met Nederlandse transportvergunningen. Uh, die hebben een verklaar... Nederlandse vrachtwagens? Op Nederlandse vrachtwagens. Uh, meneer AB die tekent, ondertekent zelf documenten waarop staat dat hij directeur is van een Pools bedrijf. Ja. Nou ja, hier, feitelijk zijn hier gewoon mensen uh, voor 400 euro aan het werk. Het is wel uh, kenmerkend hoe het gaat. Kijk, we zijn hier voor een heel groot hek. Uh, het hek is ook dicht. Uh, je kunt hier op geen enkele manier uh, inkomen. Camerabewaking. En hierachter staat dus een bungalow... Uh, ...waar de Polen dan blijkbaar uh, overnachten. Uh, wonder boven wonder uh, troffen we meneer AB hier net. Uh, die wou niet praten. Uh, een Nederlands iemand die hier liep was zo vriendelijk... ...om wat Poolse chauffeurs van ons op te trommelen... ...om met ons te praten. En uh, meneer AB die komt te vragen... Is jeest. ...en de Poolse chauffeurs die worden bij geroepen... ...van jongens die niet praten. Er komt nog een chauffeur aan, misschien kunnen we die uh, even uh, aanspreken. Ja. Mag ik u iets vragen? Polski? Ja, ja ik knikt ja. ja. ja. En dan komt de directeur weer uit het kantoor. We doen opnieuw een poging om hem te spreken. Meneer AB stapt nu in zijn Volvo V70 en hij rijdt weg. Waarom mag ik nou niet even met die mensen praten? U ja, zegt dat u zegt... Ja, dat wil ik, maar ik wilde gewoon even vragen praten... Over de, met de mensen hier die hier in de villa zitten, naast ja. uw bedrijf. Maar nu loopt u weg. Heeft u iets te verbergen? Dan? Meneer stopt in. En gaat weg. Kijk, dan zeggen ze wel. Uh, die mensen die zijn goedkoper, nou ja, die mensen die, die, die verdienen hier dus meer dan staat. Luc Koenders van chauffeurstoekomst.nl. Alleen je zou kunnen vragen: de eisen waaraan wij moeten voldoen en waar hun aan moeten voldoen. Of die ook gelijkwaardig zijn. En ook dat is het verhaal. Kijk, uh, ik rij met een tankauto. We hebben brandweertrainingen gehad, we hebben slipcursussen gehad. Uh, wij moeten een, een, een veiligheidsding hier en een filmpje daar en zo en zo. zo. ADR-diploma's, chauffeursdiploma's. Nou, die mensen die komen daaruit, uh, weet ik veel waar vandaan. En uh, die krijgen dat bij een pakje boter. En dan zeggen ze, ja, volgens de Europese wetgeving klopt dat. Ja, uh, hallo, wie controleert dat? Wij zien tankauto's rijden die met gevaarlijke stoffen rondrijden. Die gewoon afgekeurd zijn dat de wanden te dun zijn. En daar plakken ze gewoon radiatborden erop. Mm -hmm. Met een certificaat. Kijk, en daar gaat het om. Er is een oneerlijk speelveld. Ontwikkelingen gaan nu zo ver dat dus de, de, onze eigen grote Nederlandse transportbedrijven... die kennen natuurlijk de binnenlandse markt hier bijzonder. En die sturen nu hun vrachtwagens van Oost-Europa hier naar Nederland. Dan gaan die binnenlandse vervoer verrichten met zeer, zeer goedkope chauffeurs op de auto. Klaas de Waard van de Vereniging van Eigen Rijders. De doodsteek voor de Nederlandse vrachtwagenchauffeur wordt er al geroepen. Maar hoezo dan? Want volgens de laatste cijfers van het CBS van januari 2011, is het cabotagevervoer maar 1% van het totale binnenlandse vervoer. Edwin Atema van de FNV. Ja, dat is 1% uh, volgens de cijfers van nu. Um, enkel, wij zien dat deregulering toetreders tot de markt uh, aantrekt. Hè, waardoor de tarief onder druk komen te staan. Dat is nu aan de orde van de dag. We krijgen een onnatuurlijke cabotage. Um, ja, wat, wat betekent dat? Nou, dat, dat gewoon een bedrijf wordt ingericht om met een buitenlandse kentekend voertuig in Nederland uh, de supermarkt te bevoorraden om de loonkosten te drukken, dat is de realiteit. Bewijzen? Die gaan, uh, die gaan komen. Binnenkort komen we naar buiten met een aantal pikante voorbeelden. Want die hebben jullie nog niet? Wij zijn druk en hebben uh, een aantal zaken druk in onderzoek. Uh, wij zijn van mening dat als je slaat moet je het ook goed, goed doen en kies je eerst een paar speerpunten uit waarmee je de problematiek op de kaart zet. Um, ook om onze achterbaan te laten merken, jongens, het is niet alleen jullie baan wat op het spel staat, maar ook de onderklasse, he, de, de Oost-Europese chauffeurs wat gewoon wordt uitgebuit, zijn net zo goed chauffeurs. Je ziet ook dat onze achterbaan daar niks op tegen heeft, alleen wel volgens de spelregels. Tegen Nederlandse ja. loon- en arbeidsvoorwaarden. Dat was Bulgaar. Ja, dit is ook een Poolse wagen. Dat is ook Poolse wagen. Dat is Poolse. Wagen. Dat is nee, dit is Russische. Romeinse, sorry. Als Romein. ja, we hier even kijken. Die staan keurig bij elkaar en ja. dan heb je er gelijk ja. twee. Ja. Oké, okay, ga ik dan? Jo. We ja. zijn bij wakker, is goed. Dan zet ik hem even een beetje uit het zicht vandaan? En Agnieszka die gaat nu naar de Poolse vrachtwagenchauffeurs. Oud-vrachtwagenchauffeur Theo Nuiten en tolk Agnieszka van den Bogaert. We rijden over een parkeerterrein in de Rotterdamse haven... waar tientallen buitenlandse vrachtwagens staan te wachten op een vracht... Op een afgelegen stukje staan twee trekkers met Pools kenteken. Maar met opschriften van Nederlandse ondernemingen. Agnieszka maakt kennis met ze om ze daarna te vragen om iets voor de microfoon te zeggen. Net als dat lijkt te lukken, komt er een Nederlandse collega van een van de chauffeurs aanrijden. En direct stopt het gesprek. Tot een interview voor de radio komt het niet meer. Agnieszka, je komt net terug van het gesprek met de Polen. Hoe is het gegaan? Ja, ze zijn heel erg voorzichtig aan het begin. De die eerste wil helemaal niet spreken, niet praten. En die andere, hij werkt op zo'n manier dat hij komt drie weken in Nederland blijft zitten... en dan opdrachten te volgen te doen. En daarna gaat hij naar Polen en dan weer ook drie weken hier. Uh, hij slaapt wel in de auto, hij wacht in de auto voor opdrachten. Hij kookt in de auto. Ik zag pannetje daar, een uh, keukentje staan... En uh, ze slapen in de auto eigenlijk. Alles, alles gebeurt in de auto. En uh, hij heeft de, de diëten per dag. Hè? Dat is zo'n 40 euro per dag. Maar zei die met de basis is uh, 400 euro. De cabotage is uh, helemaal uh, niet in orde. Want zei die, ik heb heleboel riet in Nederland. En, uh, ja, zo achter de grens. En er werd ook niet gezegd dat dat niet mag. En die meneer rijdt met Pools kenteken. Ja. Is in dienst van in Polen. Ja. Maar rijdt hier in Nederland constant ritjes? Ja. Cabotage regels worden wel overtreden. Ja, dat, dat zei hij regelmatig. Martin Bessen van de KOPD. Wat gaan we nou doen? We gaan even zelf een auto ophalen om, om het te gaan controleren. We gaan even naar de richting A1. 14.01. Uitzetten. Ja. En dan uh, gaan we even verder kijken hoe het loopt met zijn uurtjes en de techniek van de auto. Nou, er zijn nu wat kleine overtredingen geweest op het gebied van techniek. Uh, die zijn uh, in ieder geval twee of drie bekeuringen gevallen voor het iets goed vastzitten van de schokbrekers, van de opleggers. Nou, dat bleek er een buitenlandse chauffeur zijn, dus ze moeten ook direct betalen. Maar technische zaken en ook het rij- en rusttijdenverhaal gaat over het algemeen via de werkgever. In Nederland controleren twee instanties het wegtransport. De inspectie verkeer- en waterstaat en het Korps Landelijke Politiediensten, het KLPD. Per jaar worden door het KLPD zo'n 10.000 auto's gecontroleerd. Een schijntje vergeleken met het aantal vrachtwagens dat er in Nederland rondrijdt. We lopen een dagje mee met Martin Bessen van de unit transport- en milieucontroles. Jullie controleren op techniek, op rij- en rustzijde. Runningen. De kenteken wijze chauffeur zelf en als we het helemaal niet vertrouwen, dan kunnen we ook de chauffeur nog uh, even natrekken of zijn, zijn gegevens of er nog boetes van hem openstaan en, uh, ja, en ook regelmatig gebruiken we toch ook wat de blaasapparatuur om even de chauffeur te laten blazen en... Uh... Nou is er sprake van dat er ook cabotage zouden zijn? Waar nou, niet. niet. Het is uh, bij mij niet bekend. Laat ik het zo zeggen. Controleren jullie daarop? Het is heel erg lastig om te controleren. Want je moet al gaan werken met aan de hand van vrachtdocumenten. Maar ja. nou hebben ze die bij zich. Uh, er zijn chauffeurs die schrijven zelf hun vrachtdocumenten. Dus ze kunnen er als vertrekplaats opschrijven in principe wat ze willen. En zeker met, met, met bepaalde goederen die ze vervoeren. Dus het is heel erg lastig te controleren dat dat, dat gebeurt. En ik, ik geloof, ja, natuurlijk wordt er wel cabotage gedaan. Dat denk ik wel, maar ik, ik, ik geloof niet dat het nou zo extreem uit de hand loopt. Als wat sommigen uh, denken te, uh, te zien en te, wat ik vrouw maar gaf, hoe dat in de wereld gekomen is trouwens hoor. Ja. Als wij het dan niet kunnen controleren, hoe kan iemand anders het dan controleren? Ook ja. als de Inspectie waterstaat staat dan al niet, uh, niet precies weet hoe of wat. Nou, dan, dan, hoe, hoe komt het dan in de wereld? Hoog, hoog geroep, denk ik. En uh, weinig. weinig uh, Echte, echte zaken, zeg maar. Jullie zouden degene zijn die voor bewijzen moeten zorgen. Ja, in principe wel oh, uiteraard in onze controles. Ja. En, gebeurt... en daarom zeggen we, dat doen we aan de hand van, van CMR-vrachtbrieven. En uh, op die CMR-vrachtbrieven staan hun ritten allemaal geschreven. maar die kunnen zo ze zelf schrijven. Nou, dan kunnen ze toch opzetten wat ze willen. Ja. Dan zeggen ze rotterdam amsterdam nee, maar dan zeggen ze Rotterdam, maar dan zeggen ze Antwerpen Amsterdam. Dat gebeurt. Dat weet ik niet. Dat, dat, dat, dat weten we niet. Want de bonden FR en die zeggen dat is wel een probleem. Nou, laat ze maar met bewijs komen. Laat ze maar met de zaken komen. Dan we kunnen we altijd uitkijken waar we ermee kunnen. Ik ga dit even binnenbrengen. Ja, je je Controle op cabotageovertredingen is dus niet of nauwelijks mogelijk. Want één keer op papier een ritje maken buiten Nederland... en je mag er weer drie binnen Nederland maken. Voor voorzitter Sakkers van Transport en Logistiek Nederland is controle trouwens totaal overbodig. Ik beweer dat cabotage in Nederland marginaal is van buitenlandse transportondernemers. Eh, dus eh, zelfs al zal de KLPD het in Nederland gaan doen om te controleren op buitenlanders die in Nederland niet leegrijden... Mm -hmm. eh, dan denk ik dat ze weinig zouden scoren, dat is één. Want het zijn de Nederlanders die met name in Europa zeer actief uh, zijn in andere landen, dat is één. En het tweede is van, lieve mensen, wees blij dat op de Nederlandse snelwegen er geen overbodig vervoer plaatsvindt. Klaas de Waard van de Vereniging van Eigen Rijders kwam er drie weken geleden achter waarom er geen controle plaatsvindt. Jarenlang is er de gelegenheid geweest om bijvoorbeeld in Nederland de wet goederenvervoer... Over de weg om die aan te passen, Toen dat je daar een controlefunctie op kon doen. Echter, Nederland was, omdat wij natuurlijk al vrij veel kapotage deden in het buitenland, was een van de tegenstemmers tegen dit wetsvoorstel. Maar ja, we hebben bij democratisch besluit ons daar weer neer te leggen. Maar nu controleren we hier niet, want we hebben het niet opgenomen in de wet vervoer over de weg. Wat voor effecten heeft dit? Dat dus zeg maar de buitenlandse transporteur. Als hij al aangehouden wordt, oftewel door de KLPD... oftewel door de inspectie verkeer en Waterstaat, een bekende controleorganisatie... als die daardoor aangehouden wordt, dan kan dus de inspecteur of de politieagent alleen zeggen... foei, nou zegt die chauffeur bedankt voor de tip en die rijdt gewoon door. Want er staat geen boetebeleid, geen sanctiebeleid, niets staat erop. Men kan gewoon doorrijden, want onze regelgeving, die kent het niet... Als jij niet controleert, dan kun je dus stellen... wat er niet is, dat bestaat niet. We hebben nooit de boete uitgedeeld. Ja, begrijpelijk, want we kunnen geen boetes uitdelen. Zo, zo werkt de wet nu eenmaal. Mm -hmm. Als er geen klachten zijn of niets, dan bestaat het niet en is het er niet. En zal Nederland zeggen, ja, kapotage we totaal geen probleem mee in Nederland. Het is natuurlijk te gek voor dat je op die manier een EU-verordening naast je neerlegt. Mm -hmm. Terwijl we in Nederland juist meestal haantje de voorstel zijn... om de EU-verordeningen juist uit te gaan voeren. Op dit punt niet. Klopt dat, dit verhaal? We vragen het aan de woordvoerder van de inspectie Verkeer en Waterstaat, Chantal Bijkerk. Wij hebben zelf op dit moment geen aanleiding om te veronderstellen dat cabotagevervoer op grote schaal voorkomt in Nederland. Controleerden jullie hierop? Op dit moment uh, is cabotagevervoer uh, geen speerpunt in ons toezicht. En dat heeft onder meer mee te maken dat uh, de Europese richtlijnen met betrekking tot carbottagevervoer uh, nog niet zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Uh, waardoor wij en ook het KOVD op dit moment uh, nog niet strafrechtelijk kunnen optreden. Natuurlijk hebben wij als inspectieverkeerswaterstaat waterstaat altijd de mogelijkheid om bestuursrechtelijke maatregelen uh, te nemen. Maar daarbij blijft het lastig om cabotage aan te tonen. En is het bij wegcontro uh, wegcontroles dus ook moeilijk handhaafbaar. Mm -hmm. Kunt u aangeven waarom het Europese cabotagebesluit... nog niet is geïmplanteerd in de Nederlandse wetgeving? Nee, als handhavende organisatie kan ik daar geen uitspraken over doen... omdat wij niet gaan over de Nederlandse wetgeving. En wij zijn alleen maar de uitvoerder van en de bij, wetgeving. bij wie moet ik dan zijn? Daarvoor moet u bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu uh, uw vraag stellen. En die laat ons weten... Het ministerie werkt hard om EU-regelgeving in Nederlandse wetten te verankeren. Omdat de IVW en KOPD aangeven in de praktijk weinig cabotage tegen te komen, zijn eerst andere vervoersverordeningen geïmplementeerd. Er wordt nu gewerkt aan de implementatie van de wegvervoerverordeningen, zodat in 2012 cabotage ook in Nederland strafbaar is. Hallo. Hallo, mag ik Marco even van jou? Oké, okay. hey Marco's, met Hé, hey, heb jij vijf minuten, nu, ik sta voor de poort bij jou, ja. We zijn weer terug in de haven van Rotterdam. Oudchauffeur Theo Nuiten belt met een oud collega die ons even te woord wil staan. Marco van der Vlier, u ja. bent de planner bij het bedrijf Bertie AG. Klopt, ja, correct. Wij in in Europa. Heel Europa. Internationaal. Internationaal. U, u werkt met Zwitsers, uh, u werkt met ja. Duitsers, u werkt met Polen, ja. u werkt met Nederlanders. Ja, correct. Ja. Wordt er nou veel cabotageritten gedaan door uw bedrijf? Uh, het meeste werk wat wij doen is in het verlengde van het intermodale verkeer. Komt uit het buitenland en wordt inderdaad in Nederland uitgelost, ook in Nederland uitgelost door Nederlanders, maar ook ja. door Poolse chauffeurs. Het is een Pools kenteken wat hier in Nederland rijdt en dan gaat dan van van, uh, van hieruit de botlek naar bijvoorbeeld Beverwijk toe? Dat kan. En dat gebeurt soms drie, vier keer per week, vijf keer per week? Afhankelijk van de goederenstroom die er is, ja. dat kan. En is dat cabotage? Uh, naar mijn idee als het in het verlengde van intermodaal verkeer is niet. Maar ik ben niet 100% uh, op de hoogte van de, de wetgeving daaromtrend. Nee, wordt er op gecontroleerd? Er wordt niet op gecontroleerd. En waarom is dat? Uh, omdat men denk ik niet bewust is van het feit... als het überhaupt zo zou zijn dat we het over cabotage hebben... En deze reportage werd voor u gemaakt door Gerard Leenders... Erik Arends, Jochem Masman, Huub Jaspers en technicus Alfred Koster. Argos. Radio Onjo. Radio Onyo is de nieuwsrubriek over onderzoeksjournalistiek... die we maken met de collega's van Onyo.nl... de website voor onderzoeksjournalistiek van de publieke omroep. De oproerpolitie heeft vannacht het centrale plein in de hoofdstad Manama schoongeveegd. De politie gebruikt traangas en rubberkogels en probeert zo de controle terug te krijgen over het plein. Ja, het zal u niet zijn ontgaande opstand in de Arabische wereld heeft na Tunesië en daarna Egypte... ...inmiddels ook landen als Jemen en het golfstaatje Bahrein bereikt. En we wachten nog op Marokko. De Nederlandse regering liet de afgelopen weken herhaaldelijk weten bezorgd te zijn over de hardhandige manier waarop de Arabische regeringen de demonstranten te lijf gingen. Maar die bezorgdheid van Nederland heeft een dubbele bodem. Want jarenlang verleende ons land juist steun aan die regimes, onder meer door hun wapens te leveren. Daarover ga ik praten met onderzoeker Martin Broek, gespecialiseerd in wapenhandel en mede-auteur van het boek Exclusie explosieve, niet exclusieve, explosieve materie. Nederlandse wapenhandel blootgelegd. U kunt ons gesprek trouwens ook volgen op de site van Radio 1. www.radio1.nl is dat. Uh, meneer Broek van harte welkom. Dank u. Ja, uh, dit, dit waren dus geluiden uit Bahrein... waar militaire voertuigen op demonstranten ingereden zijn. Uh, ik denk dat weinig mensen weten om wat voor materiaal het gaat, wat de troepen daar gebruikt hebben. En uit welk land het komt. Maar u weet het wel hè? Ja, het komt uit heel veel landen. Komt er materiaal uit, uit Groot-Brittannië, uit de Verenigde Staten, maar ook uit Nederland, inderdaad. En dat is wat ik zag op die videobeelden. Dat Nederlands materiaal, tenminste, van het type wat Nederland heeft geleverd... ingezet werd bij het bestrijden van die, van die uh, uh, ja, demonstraties. En waarschijnlijk hebben we uh, Bahrein nooit militair materieel geleverd... vanuit het idee, nou, dat gaan ze inzetten tegen de burgerbevolking. Er wordt gezegd dat het, niet, dat het vanuit het idee wordt geleverd dat dat niet gebeurt. Maar Bahrein is altijd al een politiestaat geweest met, een, met een, ja, een stevig regime. Dus het, je zou... Kunnen verwachten dat het een keer gaat gebeuren. Het heeft er 15 jaar. hebben die, hebben die wapens er gestaan voordat ze gebruikt uh, worden? Dat is gelukkig geluk bij een ongeluk. Maar ja, het was Kon niet op, uit te sluiten. Het was niet uit te sluiten toen het geleverd werd. Als je naar die televisiebeelden van het Parelplein heet het, geloof ik, in mijn naam, uh, kijkt, uh, hoe, hoe kunt u zien dat het mogelijk uh, voertuigen zijn die door Nederland zijn geleverd aan Bahrein? En er komt zo'n hele rij van die voertuigen aanrijden. En het is mijn tweede natuur geworden als ik dat zie. En ik weet dat er Nederlandse voertuigen rondrijden. Uh, dat ik kijk van of die types daar tussen zitten. En hoe zie je dat? Je kan, ik begin met het tellen van de wielen. Dan valt er al heel veel af. Nou, dat klopte. Dan heb je voertuigen met rupsbanden. En je hebt voertuigen die alleen met wielen rijden. Nou, dan valt er weer een heleboel af. Dan kijk je nog naar de opbouw. En dan kijk je naar de foto van wat je denkt dat het is. En als het klopt dan is het raak. En hier was het twee keer raak. Zowel de IPR 665 als de M113 reden daar rond. En die zijn alle twee door Nederland geleverd. Als de Nederlandse regering nu premier Rutte... en minister van Buitenlandse Zaken Roosendal zeggen... we zijn bezorgd over dat harde optreden van die regimes... tegen de burgerbevolking... Dan zijn dat krokodillentranen. Dat had je ook 15 jaar geleden kunnen bedenken. Of 10 jaar geleden. En dan had je niet geleverd. En er werd voor gewaarschuwd dat die spullen konden worden ingezet. En je doet het toch, want het waren onze militaire regimes. Dus ze kregen die wapens toch. En nu is er een verandering gaande. En nu moet je een ander geluid laten horen. En dat gebeurt dus ook braaf. Want wij hebben de regime steeds beschouwd als uh, bondgenoten van het Westen. Egypte heeft vrede met Israël gesloten. Dat moest worden gehonoreerd. Dan Bahrein is, is de militaire basis voor, voor de Amerikanen en de Britten in de regio. Ja. ja. Zo gaat het dan. Daar word je voor beloond met wapens. Egypte, daar speelt Nederland een nog veel grotere rol, hè? Ja, want bij Bahrein gaat het over 55 60 voertuigen... Bij Egypte gaat het over duizend voertuigen. Dus een derde van zijn armored personnel carriers... dus voertuigen waarmee je militairen kan vervoeren... met een kanon erop, komen uit Nederland. En dat is heel gigantisch veel. Dat is een, dat is een rij van zes kilometer. Hoe groot is Nederland als wapenleverancier of doorleverancier van wapens... als het om die streek van, ja, die nu in brand staat, het Midden-Oosten en Noord-Afrika, gaat? Uh, alle landen in de Maghreb krijgen, kopen wapens in Nederland tot aan Libia aan toe... Maar Marokko is heel duidelijk de grootste. Dat gaat over marineschepen van 550 uh, miljoen euro. Dat is een hele grote levering. Uh, ja, Nederland is belangrijk. En altijd vanuit dat idee van dat waren stabiele regimes... aardige mensen, schonden de mensenrechten niet, het kon wel. Het, vanuit het idee van als het nu slecht is, zal het beter worden. En als we ze nu gaan bestraffen, worden ze zeker nooit beter. Dat is een beetje hoe de discussie gaat... En bij een land als Marokko is het weer anders. Die hebben ook te maken met onze douane-Unie en moeten daaraan meewerken. En als ze dat braaf doen. Dan worden ze, het is vaak toch een beloning om wapens te mogen kopen in een land. En is er nooit gedacht van, uh, de, ja, de bevolking kan wel eens in opstand komen... en dan kunnen er ordentroepen op afgestuurd worden... en die kunnen die Nederlandse panzervoertuigen uh, gebruiken? Of is, is daar nooit in de Tweede Kamer over gediscussieerd toen dat werd geleverd? Het zijn altijd... Het is vooral... Vroeger was het vooral GroenLinks. Later is daar de SP bij gekomen. En soms doet de PvdA mee in, in kritiek op dit gegeven, ja. Um... Maar altijd los van elkaar. Dat is wel heel erg jammer. Want een partij als D66 zou je verwachten dat hij ook meedoet. Maar die spreekt zich nooit uit over wapenhandel. Ja, die linkse partijen doen alles langs elkaar heen. Hoor. Ik kan u geruststellen, Niet alleen met wapenhandel. Nee, dat weet ik. Maar hier ben ik dan een beetje bij. Hier weet ik veel van. En denk ik van... Doe dat is anders, jongens en meisjes. Want dat is veel effectiever. En dan kan je inderdaad andere partijen meekrijgen. Kan je gezamenlijk optrekken. Ik denk dat dat wel nodig is. Er zijn inderdaad nu net uh, kamervragen gesteld. U heeft wel een beetje gelijk... Namelijk kamervragen door de Partij van de Arbeid, andere kamervragen door de SP en ook weer andere kamervragen door uh, GroenLinks. Daarin wordt verwezen naar Frankrijk en Duitsland die inmiddels uh, de wapenexport aan Egypte bijvoorbeeld hebben opgeschort. Nederland niet, daar wordt op aangedrongen. Uh, ja, is dat zinnig of, of komt het een beetje aan de late kant? Het komt aan de late kant. Maar het is zou op dit moment heel goed zijn... Om dat, om dat te bevriezen en te stoppen. En dat is niet alleen Duitsland en Frankrijk. Uh, Engeland, daar is een discussie gaande... of het naar Bahrein moet gebeuren. Dus er is, in Europa is daar een discussie over gaande. Laat die discussie maar overwaaien naar Nederland. Want ik denk dat dat belangrijk is. Ook Egypte. Er is een democratiseringsbeweging... maar er is ook een leger die nu alle touwtjes in handen heeft. En ja... Je kan ze nu blijven steunen uit het oogpunt van... als we ze niet steunen, dan gaan ze misschien verkeerde dingen doen. Je kan dat ook omdraaien en zeggen van... dit is een waarschuwing, jongens, jullie krijgen nu geen wapens... tot de toestand genormaliseerd is. Maar wat heeft het opschorten van export voorzien? Want ik bedoel, kijk weer even naar dat Parelplein in Bahrein. Uh, de, ja, je kunt uh, moeilijk nu zeggen... stuur de Nederlandse rupsvoertuigen uh, terug. Nee, dan dat, dat kan niet. In Bahrein dan is wat anders. Maar Egypte, daar is nu... Is nu een ontwikkeling gaande. En om die meer kracht bij te zetten... kan je zeggen van... het is ook niet de bedoeling dat het ene, ene militaire bewind... wordt vervangen door het andere militaire bewind. Wij wachten dat af tot dat genormaliseerd is. En dan heroverwegen wij onze opschorting... en gaan misschien weer verder met leveren. Maar pas als de situatie goed is... als er perspectief is dat dit soort dingen niet meer kunnen plaatsvinden. We hebben natuurlijk ook om een reactie gevraagd van, uh, van de Nederlandse regering. Dat viel niet mee, want het bleek verdeeld te zijn... over de ministeries van Financiën, Economische Zaken, Defensie... Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Ja. Maar goed, er is ons verzekerd van het is wel allemaal volgens, uh, volgens de regels. Er zijn uh, Europese gedragscodes aan wie je wel levert en aan wie je niet levert. Uh, het is goedgekeurd door de Tweede Kamer, al of niet voorafgegaan door een debat. Uh, ja, we hebben ons gewoon aan de regels gehouden, zegt de regering. Ja, en dan kan je je afvragen of die regels wel streng genoeg geïnterpreteerd Hoe worden. Hoe zou ze moeten zijn? Dus de regels zijn? De regels kunnen niet, niet strak. Want er moet altijd ruimte zijn om, om afwegingen te kunnen maken. Maar de afwegingen worden nu altijd gemaakt in het belang van bondgenoten. En niet in het belang van mensenrechten. En dat is het. De geest wordt niet nageleverd. Misschien wel de letter, maar die letter is ruim. En daarmee kan je de geest ook toepassen naar alle kanten toe. Je kan niet leveren, je kan wel leveren. En het is beide in de geest van de, van de gedragscode. Ik uh, dank u voor dit gesprek, wapenonderzoeker Martin Broek. Graag gedaan. Nou, en maar hopen dat uh, in Bahrein. Uh, ze geen, geen gemeende dingen meer doen... tegen demonstranten op het Parelplein. Hè? En, uh, en dat er geen Nederlandse... Bij worden ingezet. In We vooral hopen dat er niet een clash komt tussen tussen verschillende religieuze stromingen daarin. Maar dat is weer een heel ander onderwerp. Een enge situatie Bahrein, op dit moment. Dus. Ja, dat lijkt me wel. Dit was Argos. We zijn er volgende week weer straks een in bedrijf. Met onder meer de pensioenrechten van ondernemers en crowdfunding. Geen idee wat het is, maar nou ja, dan moet u maar naar het in bedrijf luisteren. Dag. Instituut Itzada presenteert.